Dorien Bouwman met het NOS-journaal. Het nieuwe kabinet is vanochtend voor het eerst bij elkaar geweest tijdens de oprichtingsvergadering. Daarin werd de definitieve portefeuilleverdeling vastgelegd. D66-leider Jette sprak afgelopen week met alle nieuwe ministers en staatssecretarissen. Hij heeft zijn verslag overhandigd aan de Kamervoorzitter. Het kabinet wordt maandag officieel beëdigd door de koning. Daarna volgt de foto en de eerste ministerraad. In de Italiaanse stad Napels is een peuter waarschijnlijk doodgegaan door medisch falen. De jongen van twee had een hartaandoening en onderging eind vorig jaar een harttransplantatie. Daarbij zijn fouten gemaakt. Het donorhart zou zijn vervoerd in verkeerde koelboxen... waardoor het bevroor en beschadigd raakte. Artsen besloten toch door te gaan met de operatie en de peuter belandde in coma. Het Italiaanse Openbaar Ministerie onderzoekt de zaak... en heeft zes artsen aangewezen als verdachte... De dood van de jongen maakt veel los in Italië. In het noordwesten van Nigeria zijn zeker 50 mensen omgekomen bij een gewapende aanval. In het dorp is, is ook brand gesticht en een onbekend aantal vrouwen en kinderen zijn ontvoerd. Het noorden van Nigeria kampt al jaren met een veiligheidscrisis. Gewapende aanvallen en ontvoeringen voor losgeld komen steeds vaker voor. In het noorden van Thailand zijn deze maand 72 tijgers doodgegaan. De dieren leefden in gevangenschap en zijn waarschijnlijk bezweken aan een zeer besmettelijk virus. De precieze oorzaak wordt nog onderzocht. De overgebleven tijgers worden gevaccineerd. Een populair dierenpark in Chiang Mai waar bezoekers tijgers kunnen aanraken is tijdelijk gesloten. In 2004 was er in een tijgerdierentuin in Thailand een grote uitbraak van vogelgriep. Meer dan 100 tijgers gingen dood of werden afgemaakt om verdere verspreiding te voorkomen. Het weer: in het zuiden valt nog wat regen, vanmiddag wordt het droog en schijnt de zon af en toe. Het wordt een graad of 10. Morgenochtend opnieuw regen, 's middags droog en maximaal 12 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM verkeersinformatie.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 Ons deugd, dat deze geluidsdragers de tand des tijds hebben doorstaan. De klanken van de leer. En met liefde bereid onontbeerlijk, onbeerlijk, maar heerlijk geurend kopje koffie, nostalgie en melancholie. U luistert naar Zandvoort, uit Zandvoort met Mario Zandvoort. <tied>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 En de eerstvolgende dame die u hoort, is uh, Miri. Geboren als Maria Servé-Bé. Hebben we vorige week ook gedraaid. Geboren in Leiden op 5 augustus 1919 en overleden in Hoorn op 23 oktober 1998. Was natuurlijk een Nederlandse zangeres. Ze werd geboren in Leiden als Maria Rietje-Bij. Ze was de achtste in een arbeidersgezin van tien kinderen en had geen gemakkelijke jeugd. Toen ze drie was maakte ze een lelijke val waardoor ze haar heup brak. Het breukherstel bleef tien jaar lang aanslepen en ze hield de rest van haar leven last van haar heupen. Haar bekering tot het Rooms-Katholisme leidde tot een breuk met haar vader. En haar moeder was zelfgelovig, maar haar vader verbood het geloof in huis. Ze woonde in oorlogstijd een tijdje bij haar zus in Kampen en later bij haar broer in Maastricht. Waar ze haar, haar echtgenoot, de Maastrichtenaar Chaucervet, die, ze, die werkzaam was als ze en later chauffeur zou worden. En ze trouwde in 1948. U hoort er nu de zangeres zonder naam met Achter in het Stille Klooster. Achter in Reis van Charlot, Roos, Regenlodering en rukjes Kloos, haar andere problemen een met de plan. Maar van haar keuken, de kop, de kop, de kop, de kop, de en de kop, de kop, de kop, de kop, de kop, de kop, de kop, de kop, de kop, de in Brussel is, de jij al vreselijk de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 Aanbrecht, Kamerlijke, Grevelingen, Rijssel, Sjavos, Rozebeke, Lotelingen, Dupjes, Doosja, Anderlotte, Lechland, De Vlammer, Spammer, De Vlammer, De Vlammer, De Vlammer, De Vlammer, De Vlammer, De Vlammer, De Vlammer, De Vlammer, Rockport, Baatbeek, en het eveneens gegeven Frankrijk! Ik wil je nooit, nooit, nooit, nooit, nooit meer zien, nou ja, een tijd niet, nou, volgend jaar misschien, nou ja, wat minder, zo zeg een dag op dien.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 Zijn net zoals we eenmaal waren. voor de Amazing Stroopvames met We Gaan Naar Frankrijk Toe. CfM Zandvoort, lokale omroep vanuit de badplaats Zandvoort. De volgende artiest is geboren als Johanna Louise, roepnaam Anneke Greulow. Geboren in uh, Tondano op 7 juli 1942 en overleden in Arleuf. Op 14 september 2018 was ze een Nederlandse zangeres. En uh, op het gemeentelijk Lyceum leerde ze Peter Koelewijk kennen... en treedt ze op uh, samen met hem uh, en zijn Rockets op tijdens feestjes... Daarnaast verzorgt ze in Nederland en België al optredens... met onder meer het orkest van Jos de Mol en de Skyliners... waar, uh, waar ze voornamelijk Amerikaanse hits zoals jazz en rock'n'roll zingt. Onder de naam uh, Jokotjan treedt ze ook op als uh, zangeres danseres... met een oosters liedjes, met oosterse liedjes moet ik zeggen. En Jokotan, uh, Jokotjan is een Japans voor klein zusje, En zo werd de uh, Greulo ook in het Jappenkamp genoemd waar ze heeft gezeten... En op 19 december 1959 wint Greulo het cabaret der bekende. En destijds een heel bekende talentenjacht. En het finale werd ook op televisie uitgezonden. En de hoofdprijs was een platencontract. En hij wint de lied Ma, he's making eyes at me. Wordt later een hit voor haar in het buitenland. En ze neemt de Nederlandse versie op onder de titel. Maar hij wil zo graag een zoen. Nou, die heb ik niet voor u. Ik heb wel een andere plaat voor u. Hoe hoort nu Anneke Greulo met Santa Domingo. Luistert u maar. Ze zochten hun geluk in de grote stad. Fernando, Alfredo en José. Een trio dat nog nimmer een cent bezat. Fernando, Alfredo en José. De eerste speelde fluit, de tweede schouder kraan. de derde zag je elke dag als groene poezen staan. Ze zaten zonder geld, dat was hun niet verdacht. Fernando, Alfredo en José, en in de. A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 30 jaren op de teller, maar ik zweer Mijn benen willen dansen steeds weer Het kooit Een laatste dans Pas door de kamer rond Dan buig ik voor het leven Diep uit de grond Met de mond harmonica. Kom met mij. Fail to leave. Met de mond harmonica. Kom met mij.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 En het is vooral bekend van de hit Hoe Lang Zou Het Duren uit 1976. En het duo bestond uit Kees de Wit en Marjan Kampen. Nou, ze hebben meerdere liedjes gemaakt. En nu hoort ze nu Kees en Marjan met het lied der liefde. En ik kom weer bij je. Luistert u maar. Wat is het liefste. TV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 Met je avondswarte haal. Adio, adio, adio. Misschien tot volgend jaar. Denk je terug aan dat kapeetje waar. Oh CFM Zandvoort met Als de Klok van Arnhem Muiden. En daarvoor hoor u Corrie en de rekels met adieu, adieu, adieu. En de volgende band is Nederlands Geldrop de Nederlands Kerst uit Gelderop. Met Wim van Genep als zanger. We hebben het over de hei, heikrekels. Bekende is waarom heb je mij laten staan? En je bent voor mij alleen en ik wil alleen maar van je houden. En het werd dus opgericht door Wim van Genep. De groep bestond uit zanger Wim van Genep, gitarist Jan van der Rijt, bassist Bert Linde. De was Jo van Gerven en drummer Jan Nijsen. De groep werd ontdekt door Johnny Hoest... die ze onderbracht bij het platenlabel Telstar. En hun doorbraak kwam in het voorjaar van 1967 met de single... Waarom heb je me laten staan? En afhankelijk was het lied alleen populair in Noord-Brabant en Limburg... waar nu op dit moment carnaval is. Maar geleidelijk aan won het nummer ook landelijk bekendheid. Mede dankzij de Airplay op Radio Veronica. Het nummer behaalde de zesde plaats... en stond 34 weken in de Veronica Top 40... En ik heb een andere plaat voor u, een plaat uit 1968, u hoort de heirekels met Dans wat dichter bij me. Dans wat dichter bij mij, dans wat dichter bij mij, bij tango muziek en wat romantiek, dans ik met jou zo fijn. Dans wat dichter bij mij, dans wat dichter bij mij. Zonder jou en muziek, en wat romantiek, kan ik niet zijn. Kijk mij eens aan, met je mooie bruine ogen. Jij bent voor mij, meisje waar ik van droom. Dans wat dichter bij mij, dans wat dichter bij mij. Zonder jou en muziek, en wat romantiek, kan ik niet zijn. Het eerste wat ik zag, dat was jouw lieve lach, ik voelde mij opeens zo vreemd bewogen. Mijn hart ging sneller slaan, toen ik je daar zag staan, betoverd door je mooie bruine ogen. En bij het schemerlicht, een schaduw in het gezicht, vond ik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 Wat er bij mij, zonder jou en muziek en wat romantiek kan ik niet zijn. Morein met je anti-held, je laatste geld, je haren in de wind, en alles wat je wint. Dan wie je ook bent, koningin of president. Wijs komt de vinger rond dat je hoe papa bent. Iedereen mag mee op het feest, feestcomité, alle clubje op partij, alles wat erbij.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 Wie niet de weg is Is gezien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 Een gezang is haast verstomd. Dit is Zand voortaan, Zand voortaan opzetten. Zand wordt zo betreed, chess hier op de radio. Dit is Zand Zandvoort op ZFM. Zandvoort zometeen, ZFM. Jess hier op de radio. Jess hier op de radio, Jess hier op de radio. Zandvoort zometeen.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 van iemand minder dan Dimitri van Toren. Met een lied voor kinderen. En daarvoor ook een plaat van Dimitri van Toren met... Uh, hey, kom aan. ZFM Zandvoort. Lokale omroep vanuit de badplaats Zandvoort. Het eerste uur zit er alweer op. En het tweede uur hebben we niet. Maar niet getreurd. Zometeen is het tijd voor ZFM Jazz. En ik laat u achter met Eddie Walli. En ik bedank nog even kort draaien voor het beschikbaar stellen... van al deze mooie oud-Hollandstalige muziek. En de laatste plaat is Eddie Wally. met... Hoe je heten, dat ben ik vergeten. Ik wens u een hele fijne zondag... En misschien tot volgende week. Tot ziens en veel plezier bij ZFM Jazz.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 Met zijn koude voeten, Daar is ze weer met de kou aan. Mann, al ligt toch niet stout in bed de beroeten. Is er voor mij nog plaats in weet ik al. Ah, Jesus, man, je hebt alweer gedronken. Nou, als het goed is, dan draai je in maar om. Als je maar weer niet zo gaat liggen Wij Wijs dan maar stil, ze kunnen die kammen naar de school. Ieder huisje heeft een kruisje en het is niet altijd koek en ei. In ieder huwelijk is wel eens bonje, maar dat is niet erg, want zoiets hoort erbij. Vaast overal gebeurt hetzelfde. Daar kun je bijna zeker van af. Aan. Je hoort steeds hetzelfde verhaaltje als er naar dit toe wordt gegaan. Daar weer met koude voeten, Daar is ze weer met de koude hand. Man, licht als ik zo met de brute, is even mijn oude plaatsje, weet ik al. Hij, man, je hebt alweer gedronken. Nou, als het niet goed is, dan draai je je maar om. Als je maar weer niet zo. Als die komen naar Frisco, zo gaat het nog een hele tijd door. Maar tenslotte ligt er iedereen op oor. En als je dan nog een heel klein boosje wacht, klinkt het slaperig.